7 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. 28 doden bij ongeluk met Belgische schoolbus in Zwitserland. Rick Santorum wint voorverkiezing in Zuidelijke Staten. En kijkers wijzen Plasterk aan als winnaar tv-debat. Bij een ongeluk met een Belgische bus in Zwitserland... zijn 28 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 22 schoolkinderen van rond de 12 jaar... en de twee buschauffeurs. 24 kinderen raakten gewond. De meeste gewonden werden met ambulances afgevoerd... naar ziekenhuizen in de buurt. De slachtoffers die er het ergst aan toe waren... werden per helikopter naar ziekenhuizen in Lausanne en Bern gevlogen. De bus verongelukte gisteravond op de terugweg naar België... na een skivakantie in Zwitserland. In een tunnel op de snelweg A9 bij Sierra... botste de bus bij een noodparkeerplaats... met hoge snelheid frontaal tegen een wand van de tunnel. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. In de bus zaten schoolkinderen uit Lommel en Heverlee. Rick Santorum heeft in de zuidelijke Amerikaanse staten... Alabama en Mississippi de voorverkiezing... voor het Republikeinse presidentskandidaatschap gewonnen. In beide staten won de aardsconservatieve Santorum... Nipt van Newt Gingrich en Mitt Romney. Landelijk gezien gaat de gematigd conservatieve Romney nog aan kop. Maar ook Newt Gingrich wil nog niet opgeven... zodat het nog niet zeker is wie het op 6 november gaat opnemen... tegen de zittende president Obama. De volgende voorverkiezing bij de Republikeinen is zondag in Puerto Rico. Dinsdag volgt Illinois. Ronald Plasterk is door kijkers van Paul en Witteman... aangewezen als winnaar van het PvdA-debat dat bij de talkshow werd gevoerd. Het was het laatste debat tussen de vijf kandidaten voor het fractieleiderschap. Van de kijkers die stemden vond 43% Plasterk de beste, 26% koos voor Diederik Samson, 14% voor Martijn van Dam, Nebat Albayrak en Lut Jacobi kwamen niet boven de 10%. De kandidaten botsten over het Europees verdrag voor strengere begrotingsregels. Van Dam vindt dat Nederland voor het verdrag moet stemmen, ook als dat betekent dat het Nederlandse begrotingstekort volgend jaar teruggebracht moet worden naar 3%. Plasterk en Samsom vinden dat de PvdA tegen moet stemmen... als Nederland niet meer tijd krijgt om het tekort terug te dringen. PvdA-leden kunnen vandaag tot 12 uur hun stem uitbrengen... voor de daadwerkelijke verkiezing van de fractieleider. Een Vrijdag wordt de uitslag bekend. De Tweede Kamer heeft CDA-Kamerlid Omzicht aangewezen als rapporteur... die de bemoeienis van de Europese Commissie met de pensioenen in de gaten houdt. De Kamer is bezorgd over plannen van Brussel... om strengere regels op te stellen voor pensioenfondsen. Minister Kamp van Sociale Zaken zei onlangs nog te vrezen... dat het lastiger wordt voor fondsen om pensioenen uit te keren... als de Europese plannen doorgaan. Omzicht gaat zich in Europa sterk maken voor de Nederlandse fondsen... en zorgen dat Brussel er zich zo weinig mogelijk mee bemoeit. Bijna twee derde van de Amerikanen is voor een miljonairstax. Dat blijkt uit een peiling van persbureau Reuters. De miljonairstax houdt in dat Amerikanen... die meer dan één miljoen dollar per jaar verdienen minimaal 30 belasting betalen. Het is een voorstel van de miljardair Warren Buffett... die vindt dat hij zelf relatief weinig hoeft af te dragen. President Obama pleitte ook voor de miljonairs tax Maar de Republikeinse senatoren zijn tegen. Obama wilde met de opbrengst de salarissen... van 400.000 leraren, agenten en brandweermensen betalen. De gemeenteraad van Hoorn heeft na maanden van discussie... een nieuwe tekst opgesteld voor op de sokkel van het beeld... van Jan Pietersson Koen... Burgers van Hoorn hadden daarom gevraagd. Ze vinden het fout dat Koen als een held wordt vereerd... ondanks de slachtingen die hij aanrichtte in Oost-Indië. Op de sokkel komt nu te staan dat Koen zijn successen... als gouverneur-generaal van Nederlands-Indië... in dienst van de VOC op zeer gewelddadige wijze boekte. En verder wordt vermeld dat het standbeeld niet onomstreden is. De encyclopedie Britannica wordt niet langer uitgegeven op papier. Dat heeft de redactie bekendgemaakt op de website... De encyclopedie gaat wel verder in digitale vorm. Britannica spreekt van een historisch moment in de evolutie van menselijke kennis. De hoofdredacteur noemt onder meer de voordelen van digitale media... als reden om te stoppen met de papieren editie. De Britannica werd voor het eerst uitgegeven in 1768. Elke twee jaar werd de encyclopedie ververst. De uitgave uit 2010 is de laatste en blijft in de verkoop zolang de voorraad strekt. Het weer eerst overal bewolkt. Vanmiddag breekt in het zuiden de zon door. In de rest van het land blijft het bewolkt. Het wordt 10 graden in bewolkte gebieden, 14 graden daar waar de zon schijnt. Morgen veel zon, dan wordt het 13 graden in het noorden, 17 graden in het zuiden. AWB Verkeersinformatie stelt allemaal nog niet zo gek veel voor. 15 kilometer, alles bij elkaar. Wel weer wat vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij Zoeterwoude, 4 kilometer... Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Geuzenveld en Osdorp, 2 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En na een ongeluk op de A67 vanuit Duitsland naar Eindhoven, bij Velden, 2 kilometer. Het NOS Radio Journal. Marcel Oosten. En Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over zeven. In het noorden van Marokko is het onrustig. Boze demonstranten protesteren tegen slechte economische omstandigheden en prijsstijgingen. En de politie slaat die betogingen hard neer. Waar hebben we dat eerder gehoord? Komend uur, aandacht hiervoor. Eerst naar dat busongeluk in Zwitserland. En bij dat ongeluk in een Zwitserse tunnel zijn 28 mensen om het leven gekomen. Onder hen 22 schoolkinderen. Ze waren op de terugweg naar België na een skivakantie in Val d'Anvier. Uiteraard besteedt de Zwitserse radio veel aandacht aan het ongeluk. Naar de informatie van de kantonspolitie stierven bij de onval van een reizekaars in het autobahntunnel van Sieders gisteravond 22 kinderen en 6 erwachsenen. Alle kinderen waren 12 jaar oud en op de rugweg van een skilager. Een bus verongelukte gisteravond in een tunnel op de Zwitserse weg. Snelweg A9 bij Sierre. Omgekomen kinderen zouden allemaal zo rond de 12 jaar oud zijn, al dus de Zwitserse radio. Een uurtje geleden sprak ik met Renato Caldermatte van de politie in het kanton Wallis. Hij vertelt wat er is gebeurd. We weten dat een bus met 52 personen aan boord van Valdani, als een skilager, naar België terugkeren wilde. En deze bus is dan in een tunnel op de autobahn frontaal in een muur hierheen gefahren. Oké, okay. ik moet uh, je graag oversetzen, heer Kaldematte, een moment. De bus was dus op terugweg uh, volgens heer Kaldematte... ...en is in een tunnel op een uh, noodparkeerplaats uh, gereden... ...en is daar frontaal tegen de muur gebotst. De bus was dus met Belgische passagiers aan boord... ...zo'n 65 op weg terug naar België. Uh, Kunnen Sie bestetigen dat daar uh, uh, 28 uh, mensen om het leven gekomen zijn? Ich kann nur bestätigen, wir haben 28 Tote leider zu beklagen. Davon sind 22 Kinder und 6 Erwachsene. 24 Kinder wurden verletzt und die haben wir jetzt in die umliegenden Spitäler äh, transportiert. Ja, 28 Menschen sind ums Leben gekomen, davon 22 Kinder. Auch noch 24 Kinder sind äh, gewond geraakt. Äh, wie, können Sie etwas erzählen über den Zustand der Verletzten? Over Lessen kan ik op dit moment niet zeggen. We waren zeer met de rettungsarbeiten beschäftigt. Er waren 200 in im Einsatz. En die hele situatie is nog niet ganz überschaubar. Goed. Over de toestand van de gewonden kan hij nog niet heel veel vertellen. Ze zijn druk geweest met de reddingsoperatie. En hebben geprobeerd zoveel mogelijk nog te doen voor de passagiers in die bus. Herr vielen dank voor deze snelle ja. reactie. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, Renato Kaldermaten was dat eerder vanochtend. We praten door over het ongeluk met correspondent Joris van Poppel in Brussel. Joris, waar komen die kinderen vandaan in België? Het zijn, het zijn kinderen van twee verschillende scholen. Eén school uit Heverlee, dat is bij Leuven. En een school uit Lommel, een basisschool. Lommel ligt vlak bij de Nederlandse grens. Kinderen van, van 12 ze waren op, op wintersport en ze waren op de, weg, uh, op de weg terug toen het gebeurde. Op internet kun je ook meelezen dat die wintersport eigenlijk wel heel geslaagd was. Uh, ze hebben een weblog bijgehouden op de sint school Daar staan allerlei leuke verhalen over skiën en hoe leuk het dan niet is uh, met meester Frank in de klas. En die berichtjes sluiten dan uh, gisteren af met boodschappen als dag, papa en mama. Zorg goed voor Lola, groetjes aan opa en oma. Tot, vandaar, uh, sorry, tot uh, woensdag, nou, dat is dus vandaag... Uh, maar het is onduidelijk of de persoon die dit heeft geschreven of die dat daadwerkelijk uh, zijn ouders terugziet natuurlijk. Uh, het is nog onbekend wie de slachtoffers, sorry het is voor de media nog onbekend wie de slachtoffers precies zijn. De ouders zelf die zijn op de hoofd gebracht en die zijn al ook op weg naar Zwitserland om uh, daar in ieder geval te zijn. Ja, er zijn 22 kinderen omgekomen, 24 gewond. Daarvan weten we nog niet hoe het met ze is. Uh, zijn er reacties inmiddels in België op dat ongeluk? Ja, natuurlijk, van, van, van lokale politici, van het schoolbestuur heb ik nog niks gezien. Maar uit de leuven natuurlijk, vooral ja, mensen die het, die het nog niet begrijpen eigenlijk. Nog niet beseffen hoe groot de impact... Uh, hiervan is. Uh, de minister van Buitenlandse Zaken uh, die heeft al gezegd natuurlijk dat zijn gedachten uitgaan naar de slachtoffers en de nabestaanden. Uh, is positief over de hulpverlening. Zegt dat de Zwitserse politie met honderden mensen aan de slag is daar. Dus positief uh, voor over de hulpdiensten uh, in Zwitserland. Belgische, uh, Buitenlandse Zaken in België heeft zelf ook een noodnummer geopend voor uh, mensen die toch nog uh, met vragen zitten. Joris van Papon vanuit Brussel over dat uh, ongeluk met uh, schoolbus, met Belgische schoolkinderen. Ik verwijs u graag naar onze website nos.nl. Daar uh, praten u ook bij over het ongeluk. We hebben ook foto's van de tunnel, natuurlijk niet uh, met foto's van de bus, maar wel van de tunnel zelf. Uh, nos.nl, daar meer. Het is tien over zeven. Over 86 dagen begint het EK voetbal in Polen en Oekraïne. Ze doen er daar hun best aan om alles op tijd af te hebben: stadions, snelwegen, hotels. Maar er is nog een knelpunt waar bijna niemand aan heeft gedacht: de grens tussen beide landen is een buitengrens van de EU. Warschau. razy w miesiącu. Warszawy jest. is een o. Wódke kupić. No prawda. Ja, een keer of vier per maand staan we hier, zegt een man in een oude Volkswagen Passat. Er zijn ook veel busjes volgepakt. Dit zijn twee heren die willen tanken. Ja, en wodka kopen, zegt zijn kameraad. Beetje gezelligheid nu waar. Maar dat geldt voor de meesten niet hier. De meeste mensen die hier staan vervoeren spullen. Legaal en illegaal. Dus die worden ook streng gecontroleerd. Dat gaat in twee stappen. Eerst de Poolse douane, die meestal vraagt om alles uit te pakken. Daarna ga je de grens over en dan doet de Oekraïnse douane hetzelfde. De bedoeling is dat dat tijdens het EK voetbal iets gemakkelijker gaat. Tijdens het EK worden alle procedures samengevoegd... vertelt de commandant van de Poolse douane, Grzegos Kaspsik. Dan komen hier alle diensten van Polen en Oekraïne samen op één punt. Dan hoeven de mensen nog maar één keer te stoppen... en controleren we alles in één keer. Ja, en wat alle fans dan willen weten is: hoe lang sta je dan nog te wachten? Het tak, jak powiedziałem, zależało od natężenia ruchu w Ja, alles hangt van het verkeer af. Als er opeens 500 fans tegelijk aan de grens komen, dan duurt het natuurlijk even. Daar is niks aan te doen. We gaan wel een aparte rij openen voor voetbalfans. Dan worden ze als eerste geholpen. Dat wel. Maar hoe je die voetbalfans precies herkent, weet Kaspersiek eigenlijk ook niet. Misschien een idee voor veel Polen en Oekraïners om dan een oranje vlag op hun auto te zetten, dat zou gezellig zijn. Journalist Jakob Loginov volgt de ontwikkelingen aan de grens al jaren. Waarom staan er hier eigenlijk zulke rijen? Omdat veel mensen die in de grensstreek wonen, smokkelen. Vooral sigaretten en alcohol. De prijsverschillen zijn enorm en daardoor kunnen veel mensen wat bijverdienen. En het is een kat- en muisspel, want de douane controleert ook heel streng. Ja, en dan komen straks die voetbalfans hier ook nog in de rij staan. Ja, iedereen heeft het over de stadions en de hotels, de snelwegen of alles op tijd af is. Maar niemand heeft het over de grens. Dat wordt het het echte probleem. Er zouden ook nieuwe grensovergangen komen. Maar er is hier niks gebeurd. Dit probleem wordt volledig onderschat. Onze vrienden in de oude Passaat zijn intussen een paar meter opgeschoten. Hoe lang staat u hier meestal? Nou, 8 u, 10 uur. Nou, het was er nu niet meer. Ik weet niet dat het moeilijk is, was het moeilijk is. Ja, het record is wel eens acht of negen uur als ze aan de andere kant niet doorwerken. Soms gaat het ook veel sneller. Het ligt er eigenlijk aan wie er dienst heeft. En de Polen hebben gewoon meer personeel. De Oekraïners die kunnen het niet aan zoveel verkeer. En wat denkt u wat er gebeurt tijdens het EK? Nasza služba graniczna i nasi celnicy mają wspólnie w jedne mieście być z ukraińcami. No więc to prawdopodobnie coś tam przyspiesze. Geen idee, zegt de een. En de ander heeft wel eens gehoord van dat plan dat de Polen en de Oekraïners dan samen gaan werken. En dan gaat het misschien ook wel veel sneller allemaal, zegt hij. Jammer dat ze dat niet nu al doen. We zijn een beetje spoel een We een verslag van onze correspondent Wouter Meijer. En zo dadelijk. Er komt beter toezicht op auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat regelt. Hoort er zo meer over? Eerst naar de verkeersinformatie Zonbakker. Het valt allemaal eigenlijk nog wel mee. 25 kilometer, alles bij elkaar. Wel zijn er wat ongelukken gebeurd. Daardoor loopt het wat vast op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Geuzenveld en Osdorp, 2 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Na een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Europort... bij de Tunnel, 3 kilometer. De linker rijstrook is afgesloten. En op de A67 vanuit Duitsland naar Eindhoven... zorgt een ongeluk bij Velden voor 2 kilometer. Ook daar is de linker rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het toezicht op auteursrechtenorganisaties zoals Buma Stemra wordt aangescherpt. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie. De nieuwe wet moet een einde maken aan de wantoestanden bij beheersorganisaties... die zich bezighouden met de incasso, het beheer en de verdeling van vergoedingen voor bijvoorbeeld film en muziek. Vanuit Den Haag een bijdrage van politiek verslaggever Michiel Breitveld. De nieuwe wet lijkt met name gemaakt om een einde te maken aan de misstanden bij Buma Stemra. De organisatie die auteursrechtenvergoedingen voor muzikanten en componisten in- en uitbetaalt. Nederland kent vijf van die organisaties, maar Buma Stemra springt eruit. De muziekwereld schreeuwt al jaren moord en brand over deze organisatie. Grote groepen muzikanten beklagen zich vaak langer dan een jaar op hun geld te moeten wachten. En als er al uitbetaald wordt, twijfelen ze aan de hoogte van de vergoeding. Het lijkt een soort financiële black box, zo luidt de kritiek. En geschillen daarover slepen vaak jaren voort. Volgens staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie komt daar nu snel een einde aan. Al met al wordt het beter toegankelijk, beter inzichtelijk van wat voor afspraken worden er gemaakt. Transparanter wordt het, wordt nou alles wel doorbetaald. En ook de samenstelling van de besturen die zich bezighouden met de inning en doorbetaling... dat wordt ook allemaal heel duidelijk voor degenen die in die hele keten erbij betrokken zijn. Dus echt een goede wet en gauw behandelen in de Senaat. Vorig jaar ontstond grote ophef over de lonen van directieleden bij Buma Stemra... die het loon van de minister-president verre overstijgen zelfverrijking aan de top, terwijl muzikanten naar hun geld kunnen fluiten. Dat is een veelgehoorde klacht. Nou ja, we hebben in ieder geval, als het gaat om de hoogte van de beloningen van bestuurders... Hè, laten we het voorbeeld van Buma Stemmer aan nemen... dan is het straks mogelijk zeg maar, voor het college van toezicht ook om ook voorwaarden op te nemen omtrent de beloningen... om ook te kijken of de beloningen niet te hoog zijn. En het is voor mij ook mogelijk om vooraf te zeggen... nou, dit is het hoogte van een beloning die kan worden uitbetaald... en eh, verder gaan we niet. Gaan die lonen nou onder de balken en de norm vallen? Ja, dat zijn lonen die inderdaad onder de balken en de norm gaan vallen. Ja, ja, ja, zo kunt u dat zien. Eind vorig jaar onthulde Omroep Pound... dat bestuurslid Jochem Gerrits zijn functie misbruikte... om geld op te strijken van auteursrechten... die nog uitbetaald moeten worden. Bestuur wordt daarom transparanter... Het toezicht moet er ook voor zorgen dat er geen geld aan de streekstok blijft hangen. Puma Stemra zou namelijk vele miljoenen in reserve houden. Gelden waarmee ook gespeculeerd wordt. Te meer wrang omdat veel componisten en muzikanten zeggen nog altijd op hun geld te wachten. Ook daar komt verandering in. Ja, ik denk dat het beter is geregeld. Want er wordt ook gekeken naar in hoeverre wordt geld doorbetaald. In hoeverre blijft geld achter bij die collectieve beheersorganisaties. Hè? Wat, wat voor reservering houden ze aan? Houden ze belegging aan? Nou, daar wordt allemaal veel beter op gelet. Ook met deze wet in de hand. Ook de samenstelling van het bestuur van zo'n collectieve beheersorganisatie. Daar komen straks ook bestuurders in van verschillende bloedgroepen... laat ik het maar zeggen, in die auteursrechtwereld. Dus niet alleen maar... Van de platenmaatschappijen, maar ook veel breder van de makers en misschien ook zelfs wel van de gebruikers. Want ook cafés, podia of zelfs verzorgingstehuizen beklagen zich geregeld met onredelijke tariefstijgingen geconfronteerd te worden voor het draaien van muziek. Toetsing vooraf en goede geschillenafhandeling achteraf... moeten volgens Steven een einde maken aan de misstanden. Dus ik heb er ook wel vertrouwen in dat Buma Stemra zich ook... wetende wat hier in de Tweede Kamer is aangenomen... wetende dat het binnenkort ook in de Eerste Kamer zal worden behandeld... dat ze zich ook in de toekomst ernaar gaan gedragen... dat we dit soort excessen niet meer opnieuw hebben. Wij praten hierover door. Dat doen we met Hans Kosterman. zanger-componist en ook bestuurder van Buma Stemra... en voorzitter van Palm Branchevereniging voor auteurs van lichte muziek. Meneer Kosterman, goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, U hoorde uh, staatssecretaris Steven. Hij denkt dat met deze wet uh, alles er op orde zal komen bij Buma Stemra. Denkt u daar ook zo over? Denkt u dat er nu een einde zal komen aan functiemisbruik... te hoge lonen en te weinig transparantie? Um, ja, ik wil om, om te beginnen wel aangeven... dat die, die uh, zelfverrijking die, die ik hoor... en die in transparantie uh, bij Buma in principe... Uh, tot nu toe wel... Uh, wat meegallen. We zijn uiteraard blij dat er een, een, een, een, een strak kwaliteitskader is en dat we dat tot meer transparantie worden gedwongen. En um, dat, dat is een, een, goed, een goed punt. Bij Buma zijn overigens altijd de verschillende groepen. Nee, meneer Kosterman, u moet even, denk ik, de hoorn goed bij de mond houden. Ja, uh, microfoon goed bij de mond. Ja, veel beter. Veel beter. Okay. U denkt dat het hier uh, goed mee gaat komen? Ik denk zeker dat het, hier, uh, dat het hier goed mee gaat komen. Dat ik een, een beetje. Uh, Betreur is dat er toch in de politiek uh, niet, niet helemaal wordt gezien en overzien dat uh, Buma Stemra duizenden ZZP'ers uh, vertegenwoordigt. Die, uh, die auteurs uh, ja, die zijn eigenlijk eigen baasjes, zelfstandigen. En uh, nou, dat is het belang van deze groepen... wat met sommige maatregelen wel een beetje uit het, uit het uh, oog verloren. Er wordt ook nog wel eens voorbij gegaan aan het feit... dat wij gewoon uh, marktgeld beheren. Het is geld wat, wat uit de markt wordt gehaald. Er wordt heel vaak gedaan alsof het over publiek geld gaat. Mm. En dat is wel eens een misverstand dat er ook leeft bij kamer. Uh, bij maar waarom heeft u dan zelf ook gepleit voor extern toezicht op het bestuur? Ik heb gepleit... Uh, beleid ooit voor... Uh, toen heb ik twee, uh, twee punten genoemd... in de Volkskrant in een interview. Ik heb gezegd dat er een, een betere... Uh, bestuurstructuur zou kunnen komen. En ik heb iets gezegd over de aanpak... van, uh, van klachten. En die betere bestuurstructuur... daar zijn we uh, naar op weg. Er is een hele belangrijke stap genomen. En uh, die aanpak... van die klachten... daar uh, kan ik uh, wel... Uh, nou, het is nog niet helemaal zoals het moet zijn... Maar daar, uh, daar wordt keihard, uh, keihard aan gewerkt. Mijn probleem was dat er uh, een, een hoeveelheid klachten is. En dat je als rechthebbende eigenlijk wat inzicht moest hebben in, dat, uh, in die procedure. En dat gaat nu uh, geholpen worden. Er komt in, uh, in, in juni een, een nieuwe portal. En die heeft ook statusinformatie. Dus als okay. je dan een klacht hebt, dan kan je eens nakijken uh, hoe ver is het met mijn klacht. Dus dat hele proces wordt transparanter? Ja, dat is een grote vooruitgang, ja. ja. u zegt al, er is al gereorganiseerd... of in ieder geval die plannen liggen er, bestuur gehalveerd. De organisatie krijgt een onafhankelijke voorzitter. Leden krijgen ook nog weer een eigen raad naast het bestuur. Ja. Voldoet u daarmee aan de wet, aan die nieuwe wet? Ja, uh, de, de, de, de ruimschoots denk ik. Uh, het, het, het, de, de, de nieuwe structuur is gericht op, om, om, uh, erop gericht om, om de uh, belangen... Van de bloedgroepen onderling ook. Uh, en en het, het besturen van, van de rechtspersonen en de toezichthouder ja. van elkaar te scheiden. Ja. En daartoe is die ledenraad in het, uh, het leven geroepen. En ik ga daar ook uh, zelf zitting in, in, in nemen, omdat ik het belangrijk vind dat, uh, uh, dat het achterliggende idee van deze. Nieuwe bestuurstructuur ook uh, gerealiseerd gaat worden. Ja, dat... en ik wil ook met best doen om dat te optimaliseren. Ja, even samenvatten: de mensen waarvoor u aan het werk bent, daarvoor kunt u slagvaardiger en ook eerlijker aan het werk zijn. Uh, ja, wel, wel, wel degelijk. Er wordt een, die scheiding van uh, dat, dat er in een bestuur uh, waar rechtspersonen worden uh, uh, bestuurd, niet de belangen een hele grote rol spelen. Dat is, vind ik, een goed uitgangspunt. Ja. En dat gaan we nu zeker realiseren. Hans Kosterman, hartelijk dank voor uw reactie. Graag gedaan. Goedemorgen. En wij gaan door naar Maino Remers bij de sociale werkvoorziening in Weert. Ja. Daar dreigen problemen, want er is minder geld. Maino, zijn ja. ze al aan de slag inmiddels? Het wemelt ineens van de oranje hersjes op de afdeling groenvoorziening bij de Risse Groep. Allemaal grasmaaiers en hakselaars. En volgens mij staan er nog allemaal tractoren. Ja, aan het chauffeur van de, van de rest begrijp dat bent u hè? Ja, dat ben ik ja. Dan nou ben ik uw naam kwijt. Joost Bruins. Oh ja, Joost Bruins. En uw vrouw werkt hier ook? Ja, mijn vrouw die. Uh, die werkt uh, in de kantine bedrijfsrestaurant. Ja. Ja, ja die is. Uh, dus kijk, ik ben in 90, december 90, ben ik uh, bij de rest in dienst gekomen. Waarom eigenlijk? Uh, ik. Uh, ik heb uh, rug aandoeningen. Ja. Ik, ik ben twee keer in de WO terechtgekomen en de bedrijven heeft mij uit de WO gehaald. En zodoende ben ik bij de Rissenbedrijven. Eerst ben ik op uh, terecht terechtgekomen, later ben ik nog doorgestoomd naar uh, magazijn Expeditie. En nu zit ik dan op een buitendienst op, uh, op een vrachtwagen met kraan. En uw vrouw is ziek? Ja, mijn vrouw is uh, drie jaar uh, na mij is, uh, vanwege een hersenbloeding uh, bij de bedrijven gekomen. We hebben elkaar getroffen bij de en nu zitten we weer samen bij de rustbedrijven. Ja. Bij ja. de we sociale werkplaats. Maar het gaat niet zo goed met uw vrouw, hè? Nee, ze heeft de, de, de, de, de progressieve MS. Ja. Ja, en maar ze de, wil toch blijven werken? Ja, ze wil. Ze, ze, ze, is, is, is, nou, uh, maandag, uh, woensdag en vrijdagmiddag is ze in een bedrijfsrestaurant voor sociale contacten. Jan-Karel Jobs is de directeur van de Sociale Werkplaats hier in Weert. Dit zijn de verhalen waar het om gaat. Dit is waar de bezuiniging ook over gaat. Want de vrachtwagenchauffeur kan waarschijnlijk blijven... maar iemand die in de kantine werkt, daar moet misschien geschrapt worden... omdat er geen geld is. Ja, dat klopt. Dat is de nieuwe wet werken naar vermogen geeft aan... dat uiteindelijk nu 100.000 mensen in de Sociale Werkvoorziening werken in Nederland. En die moeten terug naar 30.000... En dan is natuurlijk de vraag van, uh, verander je met die wet, die 70.000 die nu in sociale werkvoorziening zitten. Uh, want die hebben nog steeds dezelfde behoefte aan, uh, aan begeleiding en uh, aan aangepast werk. En dan blijft het de vraag of, uh, of de reguliere uh, markt of de reguliere bedrijven dat, uh, die aanpassingen en die begeleiding gaan geven. Maar als ik nou heel eerlijk ben, en ik ben een ondernemer, kijk iemand die de vrachtwagen rijdt, dat zou dat zou een ondernemer ook prima in, zo iemand in dienst kunnen nemen. Maar iemand met zo'n ziekte, die gaat heel veel begeleiding nodig krijgen. Als uw vrouw gaat, moet op een gegeven moment begeleiding hebben, toch? Jazeker. zeker. Uh... Denkt u dat een ondernemer dan snel zou zeggen... nou, laat ze maar bij mijn kantine werken? Nou, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Wat denkt u als directeur? Nee, Als ik naar Marjan kijk, ik ken Marjan goed... denk ik dat daar te veel begeleiding voor nodig is. En dat uiteindelijk ook met haar ziekte er te veel aanpassingen nodig zijn om haar in het reguliere bedrijfsleven aan het werk te helpen. Er blijven natuurlijk ook altijd nog 30.000 plekken over in Nederland... op termijn, waar die mensen in de werkplaats kunnen bezetten. En wellicht dat Jan daar, daar nog wel bij zou horen. Ja. dus Er moet ontzettend veel geschoven worden. Dat valt ook niet altijd mee, want sommige mensen doen bepaald werk al heel lang. En ineens in een andere omgeving, dat pakt niet altijd goed uit. Nou, ik moet zeggen... Of kan dat wel? Ik moet zeggen, daar hebben we toch wel goede ervaringen mee. In het, in het, zeggen, een jaar of zes geleden, kijk, zaten het merendeel van de mensen toch hier binnen. En de afgelopen zes jaar hebben we ook veel mensen naar buiten gebracht... middels detacheringen bij reguliere werkgevers. Ja. In het begin is dat altijd een beetje eng voor mensen... maar uiteindelijk, als ze er een tijdje werken, dan valt het verschrikkelijk. Mee. Ja, detachering, maar de, de Rijksoverheid wil, althans dit kabinet... dat die mensen ook echt in dienst komen. Want dan scheelt het geld. Bezuiniging. Ja, dat is waar. Uh, Detacheren lukt en dat is uh, vrijwel risicoloos voor een, uh, voor een ondernemer. Uh, als ze de mensen in dienst moeten gaan nemen, ja, dan zitten daar risico's aan verbonden. En het is de vraag, de toekomst zal het uitwijzen, of, uh, of werkgevers dat gaan doen. Of ze die risico's uh, willen nemen. Wat gaat u nou vandaag doen? Nou, ik ga dadelijk uh, die vraag uithalen. Daar is dat uh, mee ingekomen. En dan uh, ga ik naar tuinvariant, dan moet ik uh, stoeptegels halen. En als ik dat gedaan heb, dan moet ik uh, wat zand gaan halen. En dat moet ik bij uh, de uitvoerder uh, brengen. Dat die, uh... Een volle werkdag? Ja, ja, zeker. Allebei werken ze hier op de sociale werkvoorziening. En ze zijn benieuwd of dat hij, maar ook zij, allebei kunnen blijven.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 niet alleen de politieke kopstukken zijn te zien... maar ook kamerbodes, beveiligers en journalisten. In de eerste aflevering Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. In het Haagse, vanavond om tien voor half negen bij Max op Nederland 2. Mag ik u eens vragen? Wat doet uw verzekeringsmaatschappij voor u? Bij IAK-verzekeringen willen we het beter doen, anders...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 Helpt u mee? Geef op Giro 999 Den Haag. Onderscheid moet gemaakt worden door de mensen. En ik denk dat de IAK daar erg hoog speelt. Ook Jacques Huismans van JT Autolease weet dat IAK het anders doet. Met resultaat. Ervaar het op iAK.nl/samen. Radio 1. Het NOS-journaal. Belgische schoolbus verongelukt in Zwitserland. En zorgen over pensioenen als Brussel de regels maakt. Goedemorgen, half acht is het. Ik ben Dorald Megens. Bij een ongeluk met een Belgische bus in een tunnel in Zwitserland zijn 22 schoolkinderen en 6 volwassenen om het leven gekomen. Ik kan u bestätigen, we hebben 28 dodenleiden te beklagen. Daarvan zijn 22 kinderen en 6 erwachte. 24 kinderen worden verletzt, En die hebben we nu in de omliggende spitäler. Uh, transportief. De Zwitserse politie was dat de kinderen kwamen terug van een skivakantie. Correspondent Joris van Poppel. Ja, dat zijn kinderen van 12 en 13 uit twee verschillende scholen. Ze waren op wintersport. Ze kwamen uit scholen uit Heverlee bij Leuven en uit Lommel, plaats bij de Nederlandse grens. Ze zouden vandaag terugkomen van wintersport. Um, de families zijn gisteravond al op de hoogte gebracht. Uh, ze worden verwacht in Zwitserland, ze worden naar Wallis uh, gebracht. Onder de volwassen slachtoffers zijn de twee buschauffeurs. 24 kinderen raakten bij het ongeluk gewond. Ze zijn met ambulances en traumahelikopters... naar een ziekenhuis in de buurt gebracht. In een tunnel op de snelweg A9 bij Scherre in Zuid-Zwitserland... botste de bus gisteravond bij een noodparkeerplaats... met hoge snelheid tegen een wand van de tunnel... In totaal zaten er 52 passagiers in de bus. De oorzaak van het ongeval is niet duidelijk, zegt minister Reinders. Het is de bus alleen, dus het is in een tunnel een ongeval, maar zonder geen andere uh, wagen uh, of bus. Dus uh, tot nu toe uh, we hebben we geen uh, indicatie voor de, de redenen van zo'n ongeval. De Belgische minister Reinders. CDA-Kamerlid Omtzicht gaat op verzoek van de Tweede Kamer... de plannen van Brussel met de pensioenregels in de gaten houden. De Europese Commissie wil de regels voor pensioenfondsen aanscherpen... en alle EU-landen aan die regels onderwerpen. Omtzicht. De Commissie doet ook een voorstel om pensioenen als verzekeringsproducten te behandelen. Daar hele zware eisen op te leggen. En dat doet ze alleen aan die landen die al pensioenfonds opgebouwd hebben. Dus dat is Ierland, Engeland en Nederland. Dus dan gaan naar nieuwe strenge regels, zouden ze voorstellen... voor landen die het goed voor elkaar hebben... en landen die nog geen fonds opgebouwd hebben... Ja, die hebben daar eigenlijk geen last van. Omtzigt zal zich inzetten voor een zo klein mogelijke bemoeienis... van Brussel met de Nederlandse fondsen. Minister Kamp van Sociale Zaken deelt de zorg van de Kamer.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 burgerinitiatief legt zich er iets wat morrend bij neer. En eigenlijk is er al protest uh, tegen het belt sinds het uh, geplaatst werd. En de politiek heeft zich altijd afzijde gehouden hier in Hoorn. En dankzij het burgerinitiatief is het al op de agenda geplaatst. Dat was winst. Maar ja, het heeft tot een teleurstellend resultaat geleid. En ja, ik zou verder niet weten wat ik aan uh, zou moeten doen. Ik laat het maar over aan de volgende generatie. En dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De dag begint met veel bewolking, maar vanmiddag breekt vanuit het zuiden op een aantal plaatsen de zon door. In het noorden blijft het de hele dag bewolkt. De maxima liggen tussen 8 graden op de Wadden en 13 in het zuiden van het land. Daarbij staat maar weinig wind. Vanavond breiden de opklaringen zich verder uit. In de nacht ontstaan enkele mistbanken. Het koelt af naar een graad of drie. Morgen wordt een onvervalste lentedag. De zon schijnt volop en met een matige zuidwestenwind wordt zachte lucht aangevoerd. Het wordt zo'n 13 graden op de Wadden tot 17, lokaal mogelijk 19 in het zuiden... Ook op vrijdag is er nog veel ruimte voor de zon. In het weekend raakt het bewolkt en neemt de kans op een bui toe. Het wordt bovendien iets minder zacht. AWB Verkeersinformatie, 9 files. Alles bij elkaar niet meer dan 35 kilometer. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam... de A10 tussen IJmuiden en Osdorp, 3 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij de Botlektunnel... nog 4 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open... A27 vanuit Breda naar Gorkum bij knoop het Hooipolder, 4 kilometer. Daar staan de vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En na een ongeluk op de A67 vanuit Duitsland naar Eindhoven bij Velden 2 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Een vast nummer is een vertrouwd nummer. Maar als ondernemer wilt u ook onderweg bereikbaar zijn.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 Nu de eerste zes maanden 50% korting. U betaalt dus slechts 6,25 euro per maand. Ga naar de Vodafone-winkel of Belcompany. Wij zijn Pels Rijken, advocaten en notarissen... en we gaan met ons kantoor de verzorgingsruimte schilderen... van de plaatselijke dierenambulance. Doe 16 of 17 maart ook mee met de grootste vrijwilligersactie van het land. Zoek met uw collega's of vrienden een leuke klus uit... op nldoet.nl van het Oranjefonds.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 Mijn zoon is geslaagd op Luzak. Mijn ervaring is dat Luzak staat voor persoonlijke aandacht, kleine klassen en de beste en snelste kans van slagen. Aanstaande donderdag is er een open avond. Kijk op Luzak.nl Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet, nos.nl. Daar ziet u bijvoorbeeld beelden van het debat tussen de vijf kandidaat-fractievoorzitters van de Partij van de Arbeid. Ja, en daaruit blijkt dat PvdA-kandidaten voor dat fractievoorzitterschap vervors van mening verschillen over het Europees Verdrag voor strengere begrotingsregels. Um, Kandidaat en financieel woordvoerder Ronald Plastek dreigt tegen het verdrag te stemmen. Als Nederland niet meer tijd krijgt om het tekort terug te dringen naar 3%. Maar tegenstrever Martijn van Dam zei in het debat bij Pauw en Witteman dat hij het niet met hem eens is. Wat mij een beetje verbazen was wat Ronald Plastek net zei. Nou, dat hij zei, we gaan misschien wel tegen dat nieuwe verdrag stemmen. Dat kan ik me niet voorstellen, want we zijn er ontzettend voor. We hebben steeds gezegd, hè, Europa moet eigenlijk automatisch landen straf geven die zich niet aan de regels houden. Daar zijn we steeds voor geweest. Dan vind ik het niet verstandig om nu te gaan dreigen met een tegenstem... tegen iets waar we eigenlijk voor zijn. Nee, We zijn er voor wanneer je dat verdrag ook werkelijk toepast... zoals we het bedoeld hebben. Namelijk, er zijn regels en in uitzonderlijke gevallen kun je daarvan afwijken als het alternatief is dat je daarmee de economie het... van Nederland de banen van mensen in Nederland kapot maakt en uiteindelijk ook schade doet aan de Europese economie. Ik vind dat wij sowieso voor het nieuwe verdrag moeten stemmen. Daar zijn we altijd voor geweest. Dan moet je het ook niet inzetten als dreigmiddel. Dat is het eerste Martijn. Het is, het is geen dreigmiddel, het is je rug recht houden. Nee, je rug recht zou dus niet tegen stemmen waar je voor. Ja. Hij is zullen... De kandidaten Van Dam, Plasterk en alt hoort u. Marcel Bril in Den Haag. Uh, Marcel, uh, nou, daar valt wat te kiezen. Ja. Maar het is ook wel een opvallend meningsverschil. Ja, inderdaad. Natuurlijk, het is een debat om een fractievoorzitter te kiezen. De leden kunnen tot 12 uur vandaag stemmen. En dan is het wel fijn dat er verschillen te zien zijn. Dat ontbrak er tot nu toe een beetje aan. Maar het opvallende is dat er over zo'n ongelooflijk belangrijk punt zo stevig van mening verschilt wordt. Moet je steun geven aan strengere Europese regels, die Nederland altijd al gewild heeft, als we zelf niet soepel worden behandeld? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Nou, Plasterk, Samsung en ook Albayrak zeggen nee, dat moeten we dan niet doen. Van Dam zegt ja. Nou ja, in ieder geval wie het ook wordt. Uh, we weten vanaf nu dat de PvdA verdeeld is op dit essentiële punt. En dat is geen sterk verhaal richting het kabinet. Want de bedoeling van Plasterk was om de onderhandelingen in het Katshuis onder druk te zetten. Door te zeggen, als jullie de economie kapot bezuinigen, hebben jullie geen meerderheid voor het bedrag, verdrag. Hmm. Maar goed, zitten die onderhandelaars, die beginnen vandaag weer, uh, daar dan wel rustig? Hoe gevoelig zijn ze voor invloeden van buiten de muren van het kasthuis? Want daar gebeurt van alles, hè? Ja, ja, nee, dat klopt. Buiten die muren gebeurt van alles binnen ook. Maar daar weten we niet al te veel van. Maar in dit geval uh, denk ik dat ze niet heel erg schrikken van wat de PvdA op dit moment doet. Ik denk niet dat het uitgebreid aan de orde komt aan de tafel. De redenering zal wel zijn, eerst maar eens even afwachten wie de leider wordt. En kijken wat er nu echt, ook na die interne PvdA-verkiezingen van het dreigement overeind blijft. Maar als er gedoe vanuit de eigen partij komt, dan ligt dat anders. Daar zag je de afgelopen dagen twee voorbeelden van. Een VVD-senator die in een boek een vergelijking maakt met de PVV in de jaren 30. En de CDA-voorzitter die voor verwarring zorgde op een bijeenkomst in Limburg, waar een journalist ontkende dat, of optekende moet ik zeggen, dat er geen extra maatregelen genomen mogen worden op het gebied van immigratie. Uh, ontkenning kwam toen van de CDA-voorzitter naar allebei hele gevoelige onderwerpen. Dus reken er dan maar op dat er aan die tafel wel even over doorgepraat wordt. Maar tot nu toe overigens zonder zichtbare gevolgen. Ja, want de onderhandelaars blijven glimlachend volhouden... dat ze niets zeggen over die onderhandelingen. Heb je wel enig inzicht hoe het daar gaat aan tafel? Nou, dat is heel moeilijk om daar een totaalbeeld van te geven. Um, ik heb wel wat dingen gehoord dat de eerste fase van aftasten... van het nog vrijblijvend spreken over allerlei onderwerpen... wel zo'n beetje voorbij is dat er nog niet echte keuzes gemaakt zouden zijn. Maar ja, uh, dat weet ik allemaal niet precies. Het is allemaal voor wat het waard is. Zo langzamerhand zouden ze wel een beetje uh, naar keuzes toe moeten werken. Maar wanneer dat gaat gebeuren of er vandaag echt knopen door worden gehaakt, dat weten we allemaal niet. En uiteindelijk zullen we pas horen als ze er helemaal uit zijn... of helemaal niet uit zijn, wat er bereikt is of niet. Dankjewel. Marcel Bril in Den Haag. En wij gaan door naar de sport en dus naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Eén goedemorgen. Hey, je had ons uh, spanning in München beloofd. Ja. Uh, maar die spanning zat hem eigenlijk vooral in of het nou misschien wel 10-0 zou worden. Ja, he? Wat was, gebeurde uh, daar? Ja, een bijzondere wedstrijd. Ik had echt gedacht, en overigens niet als enige, maar laat dat zie ja. Dat het echt een spannende wedstrijd zou worden. Basel had gelijk gespeeld bij Manchester United, bij Benfica. Had gewonnen thuis van Bayern. Maar Bayern ja, speelde vanaf seconde één uh, vol gedurfd. En dan ja, eindelijk kon je ook zien wat een enorm goede ploeg het is. Robbe, onze eigen international, hmm. begint helemaal terug te komen. Maakte de openingstreffer, bereide treffers voor. Gomez, alles wat hij aanraakt, zit erin op dit moment. En het was eigenlijk bij 1-0, toen de stand in zijn totaliteit gelijk getrokken werd, al geen echte wedstrijd meer. En, en Basel gaf het daarna na de 2-0 ook helemaal op. Dus het had alle records kunnen breken. Het bleef uiteindelijk steken op zeven, de teller, vier keer Gomez. En het was wel een schitterende avond door Munches. Heel ander voetbal dan Real en, en, en Barcelona bijvoorbeeld. Maar kan toch ook ver gaan komen met een beetje gelukkige loop ze ervan in München. De opluchting was te zien. En de spanning zat inderdaad helemaal aan de andere kant. In uh, Milaan waar Inter voor de zoveelste keer dit jaar ploeterde tegen en ook helemaal niet geweldig Marseille. Hele zwakke uh, Wesley Sneijder die een enorme kans miste. Na tien minuten dat dat de wedstrijd echt een, een ander aanzien kunnen geven. Maar hij miste een enorme kans. Inter kwam uiteindelijk voor. Maar toen het uh, ja, in het slot ook nog 1-1 werd was het allemaal gedaan. Inter won die wedstrijd uiteindelijk nog wel. Maar ligt eruit. Heeft een te oud elftal. Moet helemaal opnieuw beginnen. En wat wel leuk is, is dat er nu zes landen uh, zes clubs geplaatst hebben. Dat is heel lang geleden dat we dat gezien hebben. Duitsland, Frankrijk, Cyprus, Portugal, Spanje en uh, Italië. En het kan zelfs acht worden vanavond als Engeland en Rusland erbij komen. Hm. Maar die kans acht ik niet zo groot. Ik wou net zeggen, want Engeland dat wordt een probleem he, met Chelsea. Ja, Chelsea moet thuis een, een 3-1 achterstand uh, tegen Napoli gaan goedmaken. Um, ja, Chelsea heeft wel een, uh, de trainer ontslagen. Uh, Chelsea Poogt wat weer. Heeft weer wat gewonnen in de Engelse Premier League, maar blijft toch matig spelen. Napoli heeft een gedegen ploeg. En Napoli heeft met name een ploeg die heel goed op de counter kan spelen. En heel veel met die ruimte die Chelsea moet gaan geven, uh, zal gaan doen. Dus de verwachting is toch ook wel dat Napoli een goal maakt. Maar goed, na gisteren, wie durft er nog wat te zeggen? Na Arsenal <lacht> Milan. 0-4 <lacht> en toen 3-0. <lacht> ah. Ik zet mijn geld op Napoli. Eh, daar ben ik eerlijk in. Dat zet ik. Maar dat kan ook nog wel eens een mooi avondje daar worden. En Real Madrid, later later geïncasseerd in het koude Moskou twee weken terug. Maar die moeten dat thuis in de vorm waarin ze zijn toch echt heel goed kunnen gaan afmaken. Nou goed, dan zouden we misschien twee Spaanse, twee Italiaanse ploegen hebben. Maar het is toch verheugend dat de Champions League dit jaar wat, wat, wat breder is. Dat er ook wat relatief kleinere ploegen in geslaagd zijn... om tot in dit stadium van het toernooi door te dringen. We we ons overigens geen zorgen te maken dat die richting de finale gaat... door wat de verschillen tussen de supertop en de top. Die zijn nog altijd aardig groot. Niet alleen in budget, maar uiteindelijk ook op het veld... En wat Nederland betreft uh, gunstig hoe de ontwikkeling van Robben is richting de EK. daar ja, zijn we blij mee. Sni en Snijder, ja, daar moeten we nog even hard aan trekken. Veel rondjes lopen door ja, de komende die tijd. Die komt ook nog wel, toch? Komt wel We goed. praten dan er goed. morgen over door. Oké. Okay. Straks hebben wij voor u het laatste nieuws over dat zware busongeluk in Zwitserland. Blijf luisteren. Nu eerst even de verkeersinformatie. Sean Bakker, hoe stopt de weg? Ja, het valt allemaal reuze aan 40 kilometer alles bij elkaar. Normaal zitten we nu rond de 65 niet al te veel bijzonderheden. Wel weer vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwouden 6 kilometer. En op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij knoop het Hooipolder, ook daar 6 kilometer. En daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het rommelt opnieuw in het noorden van Marokko. In de provincie al gaan boze demonstranten al weken weer de straat op... om te protesteren tegen de slechte economische omstandigheden en de prijsstijgingen. En de politie slaat de betogingen hard neer. Er zijn al veel gewonden gevallen en verschillende mensen zijn opgepakt. Waaronder de Marokkaans-Nederlandse activist Juba Zalen... die gisteren weliswaar weer vrijkwam, maar het land voorlopig nog niet mag verlaten. We gaan erover praten met Marokko-specialist... en verbonden aan de Universiteit van Leiden, historicus Herman Opduin. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Obdijn, waarom gaan die mensen op, op dit moment juist de straat op? Nou, 20 februari was het een jaar geleden dat de onlusten in Marokko begonnen. Hè, naar aanleiding van wat er in Tunesië was gebeurd. Ja. En uh, ja, nu uh, zeg maar herdenkt men dit of kijkt men terug van wat is in dit jaar gebeurd. En uh, dat is een beetje teleurstellend, de Marokkaanse Koning Mohammed VI heeft toen in maart vorig jaar heel alert gereageerd meteen met een speech om uh, de brand een beetje te blussen, hervormingen te beloven en dat soort zaken meer. Maar als ze nu de rekening opmaken, ja dan moet je zeggen van eigenlijk is er nog niet zo heel veel gebeurd. Er is nog steeds veel corruptie, er is nog steeds grote armoede. Ja en als... Iemand maar 4 euro per dag verdient en de prijzen van brood... of van andere levensbehoeften gaan een klein beetje omhoog... dan heeft dat meteen catastrofale gevolgen voor de mensen. En meneer zijn, waarom zijn die protesten nu voornamelijk in het noorden van Marokko? Hebben de mensen het daar extra slecht? Nou, Marokko, of het Rifgebied, het noorden van Marokko... dat is altijd noordwaar een opstandig gebied geweest. Ver van eh, Rabat, de hoofdstad verwijderd. In de koloniale tijd viel het onder de Spanjaarden... niet onder de Franse gezag. Dus ze hadden altijd een beetje hun eigen mening. Ja, en toen het land onafhankelijk werd... en de mensen uit wat zij dan noemen het zuiden... bij hen de baas gingen spelen... en daar alle belangrijke posten gingen bezetten... toen was er meteen al een heel veel onvrede. En er is een lange reeks van opstanden in de Rif in 1956 in 1981, in 1990. Ieder keer als er een aanleiding is, een ontevredenheid is, ja, dan komen ze naar buiten. En als je dan zo bij die laatste demonstraties de mensen er ontevreden zijn en ook met Rifijnse onafhankelijkheidsvlaggen gaan zwaaien, ja, dan werkt dat als een rode lap uh, op de stier, uh, de, de, op de politie. Ja. Dat, uh, ja, nou zijn die hervormingen wel aangekondigd hè? Door, door de koning. En de, de Islamitische Partij mocht ook mee regeren. Die zou het ook allemaal veranderen. Dat lukt dus niet. Eh, willen ze niet of is de praktijk gewoon te weerbarstig? Nou, kijk. Ja. In die nieuwe uh, grondwet die dan in juli vorig jaar in de zomer is aangenomen, staat op papier dat de koning het een en ander van zijn macht inlevert. Dat hij niet meer de echte absolute alleenheerser is. Dat hij alles, alle ministers aanwijst. Het is nu zo dat na de verkiezingen de leider van de grootste partij automatisch dan de regering mag vormen. Dat in een aantal zaken de, de, de ministers meebeslissen of initiatief mogen nemen. Maar als puntje bij paaltje komt, blijkt nu in de praktijk dat de koning gewoon toch uiteindelijk alles beslist. En dat ook deze nieuwe, nieuwe regering, deze nieuwe premier die dan uit die islamitische partij komt en waarvan men dacht dat hij schone handen had en dat hij niet corrupt zou zijn, ja, dat het toch zoveel ontzag is voor die koning hè, die zoveel macht heeft en zoveel eerbied eist dat men daar niet in durft te gaan. Hey, om één voorbeeldje te geven, er is in de, de grondwet geregeld dat de veertig belangrijkste banen, of dat nou bankdirecteur is of rector van de universiteiten en zo, op voordracht van de regering dan door de koning worden benoemd. Nou, de koning gaat nog gewoon zijn eigen gang en benoemt zijn mannetjes of vrouwtjes in een enkel geval op de belangrijke posten en de, de, de premier heeft het nakijken. Hmm. Denkt u, euh, meneer Oblijn, dat uiteindelijk dit protest zal leiden tot een nog groter protest? En dat er dus echte grote veranderingen zullen plaatsvinden in Marokko, zoals we bijvoorbeeld hebben gezien in Egypte? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat er wat dat betreft toch een hele grote mate van stabiliteit is in, uh, in Marokko. Het wonderlijke is dat de mensen in het algemeen geen regimeverandering uh, eisen. Niet eisen dat die koning weggaat. Mm -hmm. die, die, die dynastie of die koningen of die sultans die zitten er al 1200 jaar. Dus wat dat betreft is dat een gevestigde orde. Alles wordt altijd op de, uh, wordt verweten aan de omgeving van de koning. En men wil dus minder corruptie, men wil wat meer inspraak... Maar dat er nou echt een opstand zal komen en dat de monarchie zal verdwijnen... de mensen die, die zien ook wel wat er in de andere landen is gebeurd. In Tunesië en in Egypte gaat het helemaal niet zo goed. En uh, ja, wie, wat zou het alternatief zijn? Het leger? Nou, daar zitten ze zeker niet op te wachten. Dus wat dat betreft, die, die, die stabiliteit die er is door die koning... zou een garantie kunnen zijn voor vooruitgang. Maar dan moet er ook werkelijk iets losgelaten worden en dan moeten mensen ook werkelijk de kans krijgen om initiatieven te gaan ontplooien en, en zelf verantwoordelijkheid te dragen en als dat niet gebeurt, als de koning in feite toch als een soort uh, ja niet alleen maar vader des vaderlands, maar als een verlichte dictator de zaak blijft besturen, dan gaat het niet goed van de week is er in Frankrijk een boek verschenen met de titel... Uh, koning Mohammed VI, De, de Grote Rover. Nou, er he, waren dus uit de, uit de doeken wat gedaan... hoe de koning en zijn omgeving eigenlijk de grootste profiteur is... van de economische vooruitgang. Dat boek is natuurlijk in Marokko verboden. Maar je kunt het nu al in pdf op internet lezen. Ja. En iedereen die uh, gaat natuurlijk nieuwsgierig kijken wat daarin staat. En dat zal zeker weer een bron van onrust gaan vormen. Want ja... He, eerst, uh, komt eten, hè. eerst komt het eten, eerst komt dat fressen en dan die moraal. Hè. Ja. En dat geldt uh, daar natuurlijk ook. De mensen die willen delen in de economische vooruitgang die er wel is... maar die voornamelijk ten goede komt aan een kleine groep mensen met de koning voorop. Goed, nou wij houden de ontwikkelingen in Marokko in de gaten met u. Dank, historicus Herman Opdijn, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Graag gedaan. Graag gedaan. Dan het busongeluk in Zwitserland met die Belgische bus. 28 mensen, u hoorde dat al, om het leven gekomen. Veel kinderen daarbij, ook nog eens 22 gewonden. Het gebeurde in een tunnel in Frankrijk. En op de Franse televisiezender BFMTV was er net een interview met de burgemeester François Guéroux van Sierre. Dat is een van de plaatsen daar in de buurt. Hij betuigt zijn medeleven met de slachtoffers. Ik wil onze profonde tristesse. en condoléances en compassion aan de families van de iedereen in shock na het fatale busongeluk in een tunnel in Zwitserland. Onder de doden veel Belgische kinderen die op weg naar huis waren van een skivakantie. Over de toedracht van het ongeluk is nog veel onduidelijk. De nadruk ligt nu vooral bij de hulpverlening. L'enquête est ouverte, bien entendu. La priorité pour nos services de secours a été bien sûr de prendre soin des victimes, des blessés. Il y en avait beaucoup, comme vous l'avez compris. À partir de maintenant, il s'agira d'accueillir les familles. de lokale autoriteiten de droevige taak om nabestaanden in te lichten. De Zwitserse politie leidt een technisch onderzoek naar de toedracht. Het was volgens de burgemeester geen gevaarlijk traject waar het ongeluk plaatsvond. De bus was net aangekomen bij de autoroute. Het stuk ervoor was lastig, maar nu begon het makkelijke deel van de weg naar België. Was het dan in een bocht of in een afdaling? Geen bocht, geen afdaling en er was ook geen ander voertuig bij betrokken. Voorlopig blijven er veel vraagtekens bestaan over de toedracht van het ongeval. Onderzoek moet uitwijzen waar het misging. Maar daar ligt op dit moment niet de nadruk die ligt bij de reddingswerkzaamheden en de berging van de vele jonge slachtoffers. Oui, monsieur Jeandu sur les lieux peu après avoir été avisé de is ce drame, c'est sûr que le choc était terrible et pour les sauveteurs en particulier puisqu'il s'agissait de beaucoup d'enfants. Bernsaffon, cher in Zwitserland François Gerou en Ron Linker luisterde met een meer nieuws over dat busongeluk in Zwitserland die Belgische bus vindt u op onze website nos.nl. Het NOS Radio en Journaal Media overzicht. Ja, en ook in ons mediaoverzicht. Veel aandacht in de Zwitserse en Belgische pers uiteraard voor dat ongeluk. De reddingsoperatie duurde de hele nacht, daarover schrijft Bernhard Zeitung. Op de website van de krant staan foto's van ambulances die bij de ingang van de tunnel staan. En ook is een helikopter geland. Minister van Buitenlandse Zaken, Reinders van België, noemt het busongeluk onbegrijpelijk. Zijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers. Hij is wel positief over de hulpverlening, staat op de website van de Belgische Omroep VRT. Onmiddellijk was er veel Zwitserse politie ter plaatse, waar ook meteen veel hulpverleners van de verschillende ziekenhuizen in de regio... op de plaats van het ongeluk, zegt hij. Op Twitter veel reacties op dat busongeluk. Het telefoonnummer van de Belgische politie wordt rondgestuurd. Daar kunnen bezorgde familieleden heen bellen. Pas wakker en vragen over het ongeluk met de Belgische schoolbus... bellen kan naar de Zwitserse politie, met vervolgens het nummer. VTM het nieuws maakt extra nieuwsuitzendingen... twittert een verslaggever van de omhoop. Dan naar het andere nieuws in de media vanochtend. Opnieuw een hogeschool die zomaar diploma's uitgeeft... Het gaat dit keer om de Stenden Hogeschool in Leeuwarden, meldt de volkskant. De school heeft ruim 250 hbo's diploma uitgereikt... aan buitenlandse studenten uit Qatar en Zuid-Afrika... waar de Friese Hogeschool nevenvestigingen heeft. Dat had niet gemogen, zegt de onderwijsinspectie. Er is een nieuwe prijzenoorlog tussen supermarkten aan het ontstaan. Albert Heijn heeft prijsacties aangekondigd... en daarmee het gevecht om de klant op scherp gezegd, schrijft de Telegraaf. De actie van Albert Heijn lijkt uit nood geboren. De consumenten houden de hand op de knip. Kleinere gemeenten in het zuiden en oosten van het land komen in geldnood... door de invoering van de, wet, de nieuwe wet Werken naar Vermogen, die 2013 van kracht wordt. Volgens het FD moet de gemeente oost in Zuid-Holland... 120 euro per inwoner toeleggen op het budget van het Rijk. Ook veel Brabantse gemeenten moeten tientallen euro's per inwoners bijpassen... blijkt uit een berekening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En onze verslaggever Marno Remmers is in weert om daarover te praten vanochtend. Er is ook een eigen bijdrage voor fysiotherapie voor 80% van de maar patiënten is dat niet te betalen, zegt de Telegraaf. Daarnaast blijkt 1 op de 8 zieken te stuiten... op de weigering van de zorgverzekeraar voor een aanvullende zorgverzekering. Hotels in Amsterdam zijn vies. Sommige behoren tot de smerigste van Europa. Dat staat in Spits. Die zich baseert op de boekingssites eh, tripadvisor.com en booking.com. Gasten klagen over bedwansen, je weet wel van die beestjes, muizen, vieze douches, eh, tochtgaten, schimmel en doorgezakte bedden. Nou, ja. Zo'n hotel vraagt voor een weekend met twee overnachtingen, 375 euro. Want ja, Was... dat werd gisteren bekend hè, dat we hier in Nederland nogal duur zijn. Amsterdam is de duurste stad in Europa voor een overnachting. Lekker. Allemaal fijn. Ja, na acht uur hoort u uh, natuurlijk meer reacties van, uh, uit België... op het ongeluk van Joris van Poppel. En we hebben het over een ruzie over zeldzame metalen. Dan kom je tot twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Oudpartij van de arbeidleider Wouter Bos... is sinds 1 februari voorzitter van de Bosk. Een vereniging van en voor mensen met een handicap.